11 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. De rechtszaak tegen de Egyptische ex-president Mubarak moet over. Dat heeft het gerechtshof in Cairo bepaald. De 84-jarige Mubarak zet een levenslange gevangenisstraf uit... voor het neerslaan van de opstand tegen het regime in 2011. Hij was een hoger beroep gegaan tegen die straf. Ook de rechtszaak tegen voormalig minister Al-Atli... van Binnenlandse Zaken moet overnieuw. Hij kreeg dezelfde straf als Mubarak. Ex-president Mubarak kampt met gezondheidsproblemen. Hij heeft onder meer last van zijn hart. Het proces tegen hem in juni vorig jaar woonde hij bij vanuit zijn bed. In Zwolle is vanmorgen een woonboot ontploft. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Een man die op de boot aanwezig was kwam door de kracht van de explosie in het water terecht. Hij raakte zwaar gewond en is samen met een lichtgewonde vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk of beide slachtoffers op de boot woonden. De woonboot lag aan de dijkgraafweg aangemeerd en is bijna geheel verwoest.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 Onbezindig. <laughs> Kijk, stil. Dit is het tweede uur van OVT: Geschiedenis op de radio. Straks tegen half twaalf in het spoor terug: een verhaal over de dood van de communistische revolutionair Lo Rosa Luxemburg. En daarvoor praten we met hartchirurg Robin Heijmen... over de ontwikkeling van de hartoperatie. Het Sint-Antonius Ziekenhuis doet namelijk de 65000 ste hartoperatie deze week. En wat u nu hoort is niet de aankondiging van de nieuwste hartoperatie. Nee, nee, dit is aanstaande dinsdag uh, alweer de Gouden Eeuw op televisie. Maar zoals bij ons, als u van ons gewend bent, eerst even een eigen voorploegje... Aan telefoon, historicus Luc Panhuizen. Goedemorgen. Die, uh, goedemorgen, Duke. Uh, ik wou nog even zeggen dat, je, dat we in de helden of belangrijke personen uit de Gouden Eeuw. Misschien moeten we het zo noemen, maar dat klinkt zo truttig. Uh, jij hebt voor ons een lijst samengesteld van de 13 belangrijkste Gouden Eeuwers. En we zijn inmiddels na verleden week Jan Pietersson Koen aangeland bij nummer 8. Nou, zeg het maar. Uh, Christian Huygens. Zo. Ja, ja. Maar waarom? Tot het, nou, tot nu toe was het natuurlijk de wetenschap niet uh, aan de orde gekomen. Maar wat zo mooi is van die Gouden Eeuw... is niet alleen dat het zo uh, goed ging met het land en haar bewoners... maar ook dat er uh, op allerlei gebied grenzen werden verlegd... nieuwe dingen werden ontdekt... en dat, uh, de Nederland, af, dat Nederland daarin voorop liep. En Christian Huygens. Tweede zoon van bekende dichter. Even jaartallen en rugnummer. Eh, okay, ja, hij geboren in 1629, gestorven in 1695 op 66-jarige leeftijd. Uh, nou ja, hij was dus de tweede zoon van de uh, bekende dichter Constantijn Huygens... Uh, en was al uh, op zijn dertigste uh, een vermaard geleerde, vermaard wiskunde en natuur- en sterrenkundige... Uh, in Europa en uh, werd uh, voor zijn dood al gezien als een van de grote genieën van zijn tijd. Uh, hij heeft heel veel zeg maar natu natuurkundige ontdekkingen op zijn naam staan. Ja, ja, want je zegt vermaakt, wiskundige, sterrenkundige, et cetera. Uh, vermaakt zijn is meestal iets wat je verdient. Met, met, met, kun jij voorbeelden noemen die voor ons te volgen zijn... waarmee hij uh, die status heeft verdiend? Of zeg je, daar moeten we niet aan beginnen? Uh, nou, ik heb uh, mijn best gedaan om het ook allemaal te begrijpen... En um, ja, misschien dat het mij lukt om jou te overtuigen, uh, ooit wel eens van een middelpunt kracht gehoord. Ja, dat doet vragen een belletje, denk ik. Nou, hij is de eerste die dat heeft beschreven. Die heeft uh, dat heeft geformuleerd, heeft weten te vangen in, uh, in een formule en ook heeft laten zien van kijk, als je uh, iets aan een touw bindt en je begint te zwaaien, dan is er iets wat naar buiten richt. Dat is de middelpunt kracht, maar omdat wij... Uh, dat touw vast hebben vliegt het niet weg. Nou, en zodoende wordt het in balans gehouden, maar die middelpuntvliegende kracht heeft hij voor het eerst beschreven. En waarom is dat belangrijk, om te weten? Uh, nou, het is een, uh, een hele belangrijke uh, wet in de latere de natuurkunde. En weet je, in die tijd uh, was, was uh, er een hoos van allerlei nieuwe baanbrekende wetenschappelijke inzichten. En René Descartes liep daarin voorop, die had... Uh, uh, een, een hele nieuwe beschrijving van uh, de wereld en de kosmos beschreven, waarin hij alles uh, omschreef als uh, krachten en als uh, botsende deeltjes. En uh, hij heeft ook baanbrekend werk verricht op uh, het gebied van de wiskunde. Uh, hij wordt gezien als de uitvinder van de algebra. En uh, Huygens die uh, is de eerste geweest die die nieuwe wiskundige methodes is gaan toepassen... op het nog volstrekt onontgonnen gebied van de fysica of de van de natuurkunde. En hij wordt tegenwoordig gezien als de eerste theoretische fysicus. Oh, ja. nee, maar, Nou ja, dat is, geen, dat is geen sinecure. Dat is, geen, dat is, dat is niet kinderachtig, zeggen nee. wij dan. En, en dat voor een Nederlander in dat kleine rotlandje, de Republiek de grootste geleerde eigenlijk uit zijn ja, tijd. En, ja, en... Dan had hij uh, toch wel hoger gemoeten als plaats 8, is het niet? Ja, ja maar um, zoals je nog wel zult merken... wordt het, uh, naarmate we in het topje van de piramide doordringen... echt een enorm gedrang. Ja, Luc, als je nou tot, tot slot moet samen gaan vatten... Uh, want dat willen we toch graag een beetje... zijn plaats in die eregalerij... zijn. Zijn, zijn cadeau aan die 17e eeuw en aan Nederland. Waar, waar, nog eenmaal, waar verdient hij het echt? Waarom moeten we, hoe moeten we ons herinneren? Nou, uh, het, het, was, het was een wonderkind. En wat, uh, als, als je zijn verzameld oeuvre zou doorbladeren, dan denk je: Jeetje, deze man leed onder permanent. Als een kind in de snoepwinkel ging hij dan daar weer zijn aandacht op richten. En dan daar ik heb het over de middelpunt de kracht gehad, maar hij heeft ook een maan bij Saturnus ontdekt. Hij was degene die, heeft, die ontdekte dat Saturnus een ring om zichzelf heen had. Hij, uh, uh, hij bedacht dat licht niet bestond uit bossende deeltjes, maar uit golven. Hey, dat is pas uh, in de 19e eeuw is dat uh, op andere manier uh, bewezen. Hij is onder andere de uitvinder van het slingeruurwerk. Uh, gewoon een duizendpoot die dan weer met dit bezig was, dan weer met dat. Uh, niet echt een alomvattend wereldbeeld naliet... maar wel liet zien hoe rijk de wereld van verschijnselen was en, nou ja, op dat uh, dat, dat hele onontgonnen gebied van de natuurkunde... dat daar verschrikkelijk veel op uh, te onderzoeken ja. viel. Ja. We hadden het net in het vorige uur over pioniers in de Noordoostpolder... de nieuwe Nederlanders als, als boer. Maar hier hebben we het eigenlijk over de pionier uh, in het Rijk der Verschijnselen. Ja, en dat Rijk van de Verschijnselen is een tikje groter dan die polder. Juist. Nou, Luc, we zijn heel benieuwd... Uh, uh, want het wordt echt, het niveau wordt ook hoger. Hè. We kunnen het nog net volgen wat ons betreft ja. aan deze kant van de tafel. Uh, wie, Mijn uh, complimenten uh, wie, daarvoor. <laughs> dankjewel. Wie, wie de laatste zeven zijn. Wij, wij, uh, wij zijn zeer benieuwd ja. naar wat jij, waar jij volgende week mee komt. Mogen we je van harte bedanken Zeker. en je goede zondag wensen. Hetzelfde en tot volgende week. Ja, en aanstaande dinsdag is er op Nederland 2 weer een nieuwe aflevering te zien bij de Gouden Eeuw. Deze keer met de titel Een maakbaar land over de extreme welvaart in de Gouden Eeuw. En dan nu het hart. De 65.000ste hartoperatie van het Sint-Antonius ziekenhuis... wordt deze week uitgevoerd. Tijd om stil te staan bij de ontwikkeling van die hartoperatie. Um, en we gaan proberen dat begrijpelijk te houden... en allerlei vakjargon te vermijden. Robin Heijmen, uh, welkom, hartchirurg. Uh, je hebt de OK even verlaten of had je wel gewoon weekend? Ik had gewoon weekend, Jazeker. Oh, okay. ja zeker. Het idee dat de chirurgen altijd werken... dat. Uh, dat, dat bestaat altijd. Maar het, dat... Er is op dit moment uiteraard een van mijn collega's is verantwoordelijk... voor de zorg in het ziekenhuis, dus die zit in ah. Nee, Jos en ik hadden het er afgelopen week al over... dat we allebei mensen zijn die eigenlijk helemaal niet willen weten... wat er in ons lichaam gebeurt en hoe dat eruit ziet. Uh, dus dit is een beetje zelfkwelling. Um, maar we gaan er toch aandacht aan besteden. Um, die 65.000ste operatie, hoe weten we eigenlijk dat dat er 65.000 zijn. Hebben jullie die bijgehouden? Jazeker, ja. Er, er is uh, het Antonische gestart in 1948... met de eerste, eerste hartoperatie. Dat waren er toen 11 dat jaar. En sinds die tijd is er een telling beschikbaar... en houden we dat eigenlijk keurig bij. En ja, we zagen die 65.000 ste zagen we naderen. En dat zal uh, woensdag aanstaande zijn. Ga jij hem doen? Nou, je moet weten dat wij tien operaties per dag... op dit moment uh, verrichten in het Antonisch Ziekenhuis... Het zal waarschijnlijk in de ochtend zijn dat een van de vijf ochtendpatiënten de 65.000 is. En, en krijgt iemand dan ook een taart of zo? Of een medaille of, of, of, uh, of een lintje? Nou, ik denk dat zodra we weten welke patiënt het precies is, dat we die de dag tevoren... Een, een bloem zullen overhandigen, zeker. Ja, en een toi, toi, toi. Ja. Goed, uh, we gaan eerst even meteen luisteren naar een fragment. Um, dat is een combinatie van oud-chirurg Frans Sloof... in combinatie met uh, fragmenten uit een oude opleidingsfilm uit de jaren 50... Um, over die eerste hartoperaties, hoe die er ongeveer uitzagen. Ik ben dus als assistent gekomen in juni 55... Toen waren we dus in het stadium dat er operaties onder koeling gingen gebeuren. In this case, the direct surface cooling method via the skin, by means of ice water, was employed. Nou, dat een patiënt dus in een bad met ijswater de temperatuur omlaag gebracht werd. The patient is placed in a bath filled with tap water to which ice is added, and is lying on a linen sheet in order to avoid direct contact with the ice. En dan werd hij dus op de operatietafel gelegd. Koelde die nog meestal iets verder door. En dan kon bij de operatie de circulatie 10 minuten stop worden gezet. En dat was voldoende om het hart open te maken en openingen in de voorkamer in de tussenschot van de voorkamers dicht te maken. This method of surgical treatment permits a maximal interruption time of the systemic circulation of 10 minutes. 10 minuten is natuurlijk maar betrekkelijk kort. Dus je kon eh, twee eenvoudige dingen doen. Dus die, dat gaatje in zo'n tussenschot van de voorkamers no dichtmaken. Of eh, de longslagader openleggen en eh, een vernauwde longslagaderklep eh, verwijden. De surgical wound is covered with a layer of plastic. This is indispensable because the patient is then placed in a warm water bath. Temperature 42 degrees centigrade in order to be warmed up. Na de operatie, als de eigenlijke operatie was en de borstkast was weer gesloten, dan ging die in een warmwaterbad om hem weer op normale temperatuur te krijgen. En dan werd hij nabehandeld. Hè. The average hospitalisation time is about three weeks. Wij zijn met die koelingsoperaties een van de eerste geweest, ja. In, in Nederland en West, ik denk West-Europa. Ja, we hoorden uh, fragmenten van oud-chirurg Frans Sloof. Nee, oud-cardioloog moet ik zeggen. Um, en uh, fragmenten uit een oude film. De beelden zijn oh. ook uh, hey, heel prettig om naar te kijken. Voor sommigen, voor mij niet. Um, hoe, uh, we hoorden net even hoe dat dus ging. De, de, die eerste hartoperatie, uh, dat was in 1948, zoals je net zei... in het sint Antonius ziekenhuis uh, in een koud bad. Waarom moesten patiënten in een koud bad worden gelegd? Nou, je moet de ontwikkeling van de hartchirurgie moet je in een aantal fasen zien. En um, dat koude Bart dat is eigenlijk pas gekomen begin jaren 50. Mm -hmm. En dat is in 1956 voor het eerst in Tantonus toegepast. De operaties daarvoor dat waren nog operaties waarbij dus de patiënt afhankelijk was van het functioneren van het hart en de longen. Dat werd dus gedaan bij een functionerend hart. En dat was echt wel heroïk, waarbij je natuurlijk ook niet te veel in het hart kon opereren. Dus er werden met name procedures gedaan rondom het hart of aan de grote bloedvaten op wat grotere afstand. Was dat de circle before landing techniek? Ja, ja Nieuwenhuizen, dat is uh, oud-internist, uh, destijds cardioloog geworden. is een van de, ja, de grondleggers van het, van het huidige hartteam. Zoals we dat nog steeds zien in Tantonis, maar ook daarbuiten. Uh, die heeft dat altijd beschreven dat uh, Klinkenberg in die tijd... De, de voornamelijk longchirurg, die ook al operaties deed uh, rondom het hart. Dus die, die opereerde rond het hart, steeds dichterbij... Maar daadwerkelijk in het hart opereren... dat kan pas als je het hart tijdelijk stil kan zetten. En dat heette dus ook gesloten hartoperaties? Weet en niet of het dan het heet het. het een gesloten hartoperatie. Op het moment dat je de functie van het hart overneemt... en dat kan bijvoorbeeld met een hardlommachine... en dat is echt de nieuwe te techniek... en daarvoor werd er gebruik gemaakt van diepe koeling. Ja. En, ja, en, en waarom dus die diepe koeling? Is er... De beste bescherming voor de weefsels... voor de hersenen, voor de organen... maar met name ook het hart, is koeling. Omdat dan het zuurstofverbruik duidelijk daalt. vergelijk met de winterslapen... In de dieren, dan hoeven ze geen eten te gebruiken. Dan gebruiken ze een voorraad die ze, die ze aanwezig hebben. Dat geldt voor het hart exact hetzelfde. Maar daar zal toch een limiet qua tijd aan zijn geweest? Zeker, dat hoorde je ook op de fragment. Hè? Ja, tien minuten een of, Ja, een minuut of acht à tien. Om dus de patiënt uit het bad te tillen, af te drogen... steriel af te dekken, te openen... en dan een hele kleine verrichting te doen. Want dan heb je dus... Een... Vijf, zes minuten om. Dat betekent dus eigenlijk dat je zou zeggen, daar kan ik me eerlijk gezegd helemaal niks bij voorstellen. Want wat kun je in vijf en zes minuten misschien kan er. Wat kun je dan doen? Dat nou, heel maar... veel. In die nou, film was vertel. duidelijk heel veel. Nou, de, de, de, de daadwerkelijke correctie aan het hart is heel gering. En dan moet je echt denken aan het sluiten van een defect tussen de, tussen de voorkamers bijvoorbeeld. Wat met een enkele steek of met een klein inhechten van een patch gesloten kon worden in die tijd. Ja, want het risico bestaat dat je iemand loslaat en zegt uw hart doet het weer. Maar verder bent u, is uw geest uh, voor eens en altijd aangetast. Absoluut. Daar zit ja. het grote risico. En, en was er voordat uh, er zo'n beetje rond het hart iets werd ge, gefriemeld... was er daarvoor ook iets? Kregen hartpatiënten medicijnen? Of, want het is natuurlijk toch een soort griezelig iets. Uh, of het meest griezelige ding natuurlijk, het hart. En, en iets heiligs vroeger. Ja, sowieso werden operaties aan het hart werden in het begin nog heel argwanend bekeken. Want dat was toch de zetel der liefde en dat, daar opereerde je niet aan. En uh, Dat is pas... Uh, in de jaren 30, 40 werd dat langzaamaan werd dat, werd dat ontdekt. En de grootste ontwikkelingen zijn wel gedaan in Amerika. Daar zijn de grote namen die, die de ontwikkeling van eerst opereren aan een functionerend hart. Toen kwam de ontwikkeling van de diepe koeling. En parallel daaraan was de kruiscirculatie. Daar hebben jullie vast wel eens van gehoord. Waarbij een bloed, soms echt een daadwerkelijke bloedverwant. Mm -hmm. Dus de vader van een kind lag naast het kind op de operatietafel. En zijn hart en zijn longen zorgden dus voor de circulatie van het kind. Daar heb ik nog nooit van gehoord, maar ik vind het verbijsterend. Ik, het niet, ik vind het verbijsterend. <laughs> uh, en dit verzin je niet. Nee, dit is echt daadwerkelijk gebeurd. Maar en, uh, hoe, wie offerde zich hiervoor op? Want uh, uh, die operaties waren nog schaars, neem ik aan? Of, of werd dat meteen geïmplementeerd en werden die meteen flink... Uh... Nou, de operaties waren schaars. Maar de patiënten die een operatie moesten ondergaan, die waren er. In die tijd... En die en... wilden ook, die stonden daar? Zeker, ja, die stonden de met de rug tegen de muur. En die hadden vaak een, een klepgebrek of een afwijking aan het hart... waar je vroegtijdig aan kwam te overlijden. De mensen wilden graag. Dus, dus het, is, het is in de jaren 50, 60 met name, denk ik, vermoed ik dan dat dit Zeker. steeds groter wordt. En Zeker. dan beginnen we ook echt hartpatiënten, hartkwalen als een tussen volks, volksziekte te krijgen? Ja, als een reparabel iets te gaan zien. Hè? Hartkwalen waren er altijd wel. In vroegere tijden moet je vooral denken aan kinderen met aangeboren hartafwijkingen. En volwassenen, jongvolwassenen met klepgebreken die ontstaan waren door bijvoorbeeld de keelontsteking. De, de acute reuma-patiënten, waarbij we denken aan een keelontsteking... en de kleppen werden aangetast door, het, door de bacterie. En hoe hoog waren die uh, mortaliteitscijfers, om, om ze zomaar te noemen? Hoe groot was de kans op overleving bij... nemen we even die ijsbadmethode? De mortaliteitscijfers waren enorm. En de kans om overleven was klein. Ho hoe klein? Uh, zo klein zelfs dat er momenten zijn geweest... in de ontwikkeling van de hartchirurgie... dat het wel eens voor vijf of tien jaar verlaten is... En op het moment dat de techniek weer wat was voorgeschreden... toch weer opnieuw werd opgepakt om te kijken of het beter kon. En dat is prachtig voor ons om dit soort fragmenten weer te kunnen terughoren. Want dat is echt wel heroïk geweest, want het in die tijd is geweest. En dat lees je ook wel terug in de verhalen. Dat uh, een collega Brom, die, die in die tijd... Uh, dat was de eerste hoogleraar hartchirurgie die in Leiden is benoemd... gestart in het Sint-Antonisch ziekenhuis in, in Utrecht destijds... die samen met uh, Van Nieuwenhuizen, de cardioloog het hartteam vormde... Klinkenberg uh, deed daar aan mee en ja, die hebben elkaar ook echt moeten ondersteunen. Er zijn verhalen van dat de eerste drie patiënten die ze gestart zijn, alle drie kwamen te overlijden. En dat het, dan, ja, dat is voor zo'n chirurg ook niet dat fijn. Is drama. Dat, dan ja. nee, dat is verschrikkelijk en hoe leg je dat uit? En, en, ja. dus, maar dat betekent dus echt, als je uh, in, in, die, in die eerste methodiek met dat, met dat uh, uh, bevriezen, had ik maar even zeggen, koud, koud ja. worden, was het was een tombola, of je er leeftijd uitkwam. In Die tijd zeker nog. Ja. Hey, en dan heb je die hart-longmachine, die werd net al genoemd. Dat was een grote vooruitgang. Dat is de allergrootste vooruitgang in de hartchirurgie. Want die heeft het mogelijk gemaakt om de functie van hart en longen langere duur over te nemen. En daardoor zijn we nu in staat om hele uitgebreide correcties uit te voeren aan het hart. Want die hoe ging dat? En, en hoe ging dat vroeger met die hart-longmachine? Uh, uh, moesten mensen van dezelfde bloedgroep uh, allemaal bij elkaar worden gezet om die? Om het ja, bloed bij elkaar te brengen? De eerste hardlongmachines verbruikten heel veel bloed. Daar kwam veel bloedverlies bij kijken. Ook bij de operatie zelf. En soms waren er wel eens twinti, twintig mensen nodig. Mensen die in het ziekenhuis werken, familieleden. Patiënten namen soms hun eigen familieleden mee als bloeddonor. Zeker. Want de bloedbank was er nog niet? Die was er in die tijd nog niet. En um, wat is er dan eigenlijk. Want die hardlongmachine was er eind jaren vijftig al. Ja. Wat is er sindsdien nog gebeurd als dat de grootste um, ontdekking is geweest? Uh, wat, wat is er daarna nog gekomen? Ja, ik zou eigenlijk zeggen, toen is het gestart. Ja, want alles is ineens mogelijk. Ja, je het kunt harde... het hart echt gaan bekijken als chirurg voor het eerst. Ja, je kunt vanavond. gewoon met een leunstoel gaan zitten en kijken hoe het dingen eruit, bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken, al is het nog wel zo, dat op het moment dat wij een klem zetten op de grote lichaamslagade en het hart uitschakelen uit de circulatie, dan gaat de klok lopen. En dan worden wij nog steeds, iedere tien minuten als chirurg geïnformeerd... Door de mensen om ons heen, zo lang staat het hart al stil. Tijd telt, nog steeds. En um, is, het een, is, is het een stressvolle baan? Ik kan me voorstellen dat, dit gewoon, uh, dat je constant op spanning staat bij zo in zo'n vak. Nou, okay, alles, alles is te leren. En, en, en ervaring doet stress verminderen. Het is wel zo dat bij iedere hartoperatie op het moment dat het hart daadwerkelijk stilstaat, dan tikt de klok. En dan merk je dus wel een bepaalde stress bij het team. En dat, dat past ook zo, want die tijd moet je zo kort mogelijk houden. Ja, want want hoe lang... Nou, ik wou vragen, hoe lang heb je eigenlijk dan? Ik denk maximaal. Dat je, in, een, in een goed functionerend hart van tevoren... kun je twee à drie uur veilig het hart mm -hmm. stilzetten. Ja. En dan komt hij weer keurig op gang wanneer de hart afloopt. afbouwt. Dus en, van tien minuten naar twee uur. Dat is al een behoorlijke ontwikkeling geweest. En dat is eigenlijk de ontwikkeling sinds de ja. jaren zestig tot heden. En, en zijn er nog vragen... Kwesties die opgelost moeten worden, waar we bijvoorbeeld over honderd jaar over zouden kunnen praten, toen werd die stap gedaan? Het mooiste zou zijn als we weer kunnen opereren zonder die hartlongmachine. Want ook die hartlongmachine heeft uiteraard wel zijn nadelen. En het zou prachtig zijn als we de toekomst in kunnen gaan, waarbij we al die correcties die we nu doen, op weer functionerend hart en longen kunnen uitvoeren, zonder dat kunstmiddel van de hartlongmachine. En wat is daarvoor nodig? Daar is nog een heleboel ontwikkeling en, uh, en denkkracht voor nodig. Goed. Ja, dat, dat komt er dus nog niet voorlopig zo te horen. <laughs> ja. We zullen zien. Hartelijk dank Robin Heijme, hartchirurg... in het Sint-Antonius ziekenhuis. Uh, succes woensdag, als je, je eventueel wel. de operatie gaat doen. En dan is het nu tijd voor het spoor terug. Vandaag is het de 94ste herdenking van de moord op Rosa Luxemburg. Revolutionair socialisten en samen met Carol Liebknecht Karel Liebknecht, oprichter en leider... van de Duitse communistische partij, de KPD. Socialisten van diverse plamage zullen op de begraafplaats... Friedrichsvelde in Berlijn hun steun betuigen... aan deze omstreden revolutionaire... die op 15 januari 1919 werd vermoord... door leden van het ultrarechtse Freikorps. Het was de eerste keer dat iemand zogenaamd op de vlucht werd neergeschoten. Sindsdien een veel toegepaste manier van executeren. Luistert u naar het verdwenen lijk. De moord op Rosa Luxemburg... Dokumentaire van Collega Hans Oling. Techniek Berikamer und jetzt möchte ich Ihnen Frau Dr. Rosa Luxemburg vorstellen, die direkt aus Warschau zu uns gekommen ist, wo sie unter Einsatz ihres Lebens für die onder de voor de russische Revolution gesetzt hat. Auf niedergerungen. Jawohl, geschlagen wurden die revolutionären Arbeiter Berlins. Jawohl, niedergemetzelt an die Hundert ihrer Besten. Jawohl, in Kerker geworfen, viele Hunderte ihrer Getreuesten. Jawohl, die revolutionären Arbeiter Berlins wurden geschlagen. Und die Ebert, Scheidemann, Noske haben gesiegt. Fast eine ganze Woche lang habe ich mit der Anwendung des schärfsten Gegenmittels gezögert. Jede Person, die mit den Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfen, angetroffen wird, ist sofort zu erschießen. <lacht> Herr Jürgen Hoffmann, wo laufen wir hin, jetzt? Wir gehen jetzt zum Grabfeld der KBD, auf dem die Opfer der Januarkämpfe von 1919 beigesetzt wurden, unter anderem Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Mit dem Historiker Jürgen Hoffmann Loop ik naar het grafveld van de Communistische Partij Duitslands. Daar waar de slachtoffers van de januarigevechten van 1919 zijn bijgezet. Op Friedhof Friedrichsvelde, gelegen in de Oost-Berlijnse wijk Lichtenberg, is een groot deel van de Duitse Sociaaldemocraten en communisten uit de afgelopen eeuw begraven. Een van de meest prominente socialisten die hier ligt, is Rosa Luxemburg. Meestal in één adem genoemd met Karl Liebknecht, de andere revolutionaire socialist. Die eveneens in de nacht van 15 januari 1919 werd vermoord. Ze is uitgegroeid tot een mythe. Zowel tijdens haar leven als na haar dood omstreden. We lopen verder over het zwaar besneeuwde, verstilde kerkhof. Waar nog steeds socialisten worden begraven. Het socialistenfriedhofs had zich gehouden eigenlijk bis in die huidige tijd. Rosa Luxemburg werd geboren in het Poolse Samoch op 5 maart 1871... in een Pools-Joods middenklassegezin. Als 16-jarige al was ze betrokken bij revolutionaire activiteiten... waardoor ze gedwongen was naar Zwitserland te vluchten. Ze studeerde economie in Zürich, promoveerde cum laude... schreef het standaardwerk Reformisme of Revolutie... en stichtte de Sociaal-Democratische Partij Duitslands van welke partij ze de linkervleugel zou gaan leiden. In die hoedanigheid stemde ze in 1914, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, tegen de oorlogskredieten. Ze was fel en compromisloos. Uit onvrede met de gematigde houding van de SPD richtte ze samen met Karl Liebknecht de Spartakusbond op. En in december 1918 vormde ze deze bond om tot de KPD, de communistische partij Duitslands. Inmiddels was er revolutie uitgebroken in Duitsland. De regering moest uitwijken naar Weimar en de vrijkorpsen hadden vrij spel. En Rosa liep groot gevaar te worden vermoord. Over de strijd die na haar dood was gevoerd wist ik vrijwel niets. Totdat ik in het Duitse weekblad Der Spiegel van 30 mei 2009... een artikel las onder de kop Leikje im Keller. lijk in de kelder. Diep onder de aarde, in de kelder van het Berlijnse Medisch Historisch Museum, ligt een huiveringwekkende vondst. Naast preparaten van misvormde embryo's op stoffige planken staat een houten kist. Daarin ligt een vrouwelijk lijk zonder hoofd, handen en voeten. Werd de vermoorde revolutionaire Rosa Luxemburg nooit begraven, maar tientallen jaren lang in een onderaardse kamer van de Berlijnse Charité bewaard... De patoloog-anatoom Michael Tsokos voert als een detective... een sporenonderzoek uit op een ongeveer 100 jaar oud lijk. Is ze het of niet? Slechts DNA-afstemming met een familielid zou zekerheid kunnen geven. Er begon mij iets te dagen. Ik herinnerde me dat ik ooit een zekere Nicolaas Luxemburg had gesproken... over zijn leven in Mansourije. Een verzaalstaat waar zowel Rusland... Japan en China omvochten. Ik besloot af te reizen naar het Gooi... waar de 94-jarige Luxemburg woont. Mijn vader die kwam oorspronkelijk uit Polen. Hè? En die is genaturaliseerd in Engeland. En die was Engels koopman. En die werd eh, door, door zijn naam Luxemburg... in het Tsaristische Rusland meerdere malen gearresteerd. Want ze waren, wist niet, man of vrouw... hebben ze hem heeft op een zeker moment hebben ze hem gepakt in Odessa... En daar werd hij het voor twee weken in de gevangenis gezet. En toen ze erachter kwamen dat hij het niet was. en ook de Engelse consul heeft het een en ander gedaan. is hij vrijgekomen en heeft hij een beloning van de straf gekregen. voor een uh, foute arrestatie. Ze hadden Rosa willen arresteren. en hebben ze hem gearresteerd. omdat hij Luxemburg heeft. Dus ze dachten dat hij agiteerde tegen de. Maar hij was zuiver zakelijk in, in Rusland. Uw vader had niet veel contacten met zijn zuster, Rosa. Nee. Wel, uh, uh, toen hij in Engeland woonde, had hij wel contact. U ziet hier een foto van me. Even kijken. Daar We boven. kijken naar de boekenkast in. Als je boven kijkt, zie je. Ja. Vader daar zit. Uh, ik sta even op, u blijft even zitten. De eerste vrouw, zijn twee dochters. Die man met die snor en die bril is uw vader. Die aan de tafeltje. Aan de tafeltje. Ja, ja. En daar rechts van hem zit Rosa. Aan dezelfde kant. En die twee meisjes daar, dat zijn mijn zusters. En links zit zijn vrouw. En die ander is zijn broer daar. Maar de familie stamt dus uit Polen, eigenlijk. Mijn vader is geboren in Polen, ja. En uw moeder? En, en mijn moeder is in Nederland geboren, is een Nederlandse. De tijd van die foto, dat uw vader aan dat tafeltje zit met uh, zijn zuster Rosa. Ja. <kling> Wanneer is die gemaakt, nee, denkt in u? In 1910, 1915, zo. Waar is die genomen? Oh, bij, hem, bij hem thuis in zijn adres in, in Engeland, in Londen. Met zijn ouders was Nicolaas Luxemburg in 1928 als tienjarige naar Gabin gereisd. Zijn vader, handelaar en agent voor diverse bedrijven... ontvluchtte de crisis in Nederland om zijn geluk te beproeven... in de hoofdstad van het mysterieuze Mansjoerije. De stad bleek een roversnest en een opiumkit... Ik herinner me van zijn verhalen vooral dat hij als 12-jarige... bewapend met een pistool naar de middelbare school liep. Evenals zijn buurjongen, Jule Brenner. De latere, kale, acteur, bekend van cowboyfilms. Op die namiddag vertelde hij ook dat hij een neef was van Rosa Luxemburg. Een volle neef. Uh, mijn vader was de, de, broer, de oudste broer van Rosa Luxemburg, ja. En, en Rosa Luxemburg was ouder dan uw vader, of niet? Nee, die was jonger. Die was de jongste dochter van die familie. Begrijpt u? En wanneer is uw vader geboren? Mijn vader is geboren in 1885. En Rosa Luxemburg? Ik weet het niet precies. Het datum. Dat was het laatste dochtertje, jongste. En wat weet u van haar? Ik weet heel weinig van haar. Ik heb haar nooit meegemaakt. Ik heb alleen iets gehoord over haar. Wat heeft u gehoord? Nou, dat, dat zij eh, politiek geïnteresseerd was. En dat zij, eh, eh, hoe heet het... Eh, de grondlegster was van de Duitse communistische partij. Enzovoort. En dat ze met Karel Liepknecht uh, allerlei uh, politieke... Hoe heet het? Uh, f, uh, activiteiten. Activiteiten had, ja. Dat klopt precies. En... Wat wist u nog meer van haar? Want u was in 1918 geboren. En in 1919 is ze vermoord, samen met Karoliepne. Liebknecht. Dus ik weet heel weinig. Ik wist alleen dat ik een tante had. Maar er werd thuis niet veel over gesproken. Uw vader was niet bepaald links? Nee, wist was niet. Echt een arme, Hoe heet het? Hoe heet het? Verdomme, ik kan niet meer behoorlijk komen. Ik nam contact op met Michael Tsokos directeur van het instituut voor Rechtsmedicin van de Charité in Berlijn. Hij vertelde mij dat er met het lijk van Rosa Luxemburg veel gesold was... en dat het maar de vraag was of ze op de begraafplaats Friedrichsvelde lag... zoals algemeen wordt aangenomen. Door middel van DNA-onderzoek wilde hij het bewijs leveren... dat de revolutionaire in zijn Charité lag. In het van mijn recherchen... Uh... In navolging van mijn onderzoek bereikte mij een gerucht... dat blijkbaar sinds tientallen jaren op het instituut de ronde deed. Namelijk dat het lijk van Rosa Duitsland nooit verlaten zou hebben. De torso heeft een fysionomie die ook van Rosa Luxemburg bekend is. In zoverre was mijn nieuwsgierigheid terecht... waarbij er ook concrete aanwijzingen waren. Het zou het lijk van Rosa Luxemburg kunnen zijn. Het zou het lijk van Rosa Luxemburg kunnen ik vertelde hem dat ik een neef van Rosa in Nederland kende. Wellicht kon zijn DNA nieuw licht op de gemummificeerde Rosa doen schijnen. Hij dankte me en zei me op de hoogte te zullen houden. Ondertussen wilde ik alles weten van de moord op Rosa Luxemburg. Wie was ze? En waarom werd ze vermoord? In de herfst van 1918 raakte de Wereldoorlog in het slop. Revolutionaire woelingen staken de kop op. In Kiel kwamen de Duitse matrozen in opstand. In Berlijn werd er gedemonstreerd en gevochten. Op 11 november werd de wapenstilstand gesloten. De Duitse keizer Wilhelm II werd afgeraden terug te keren naar de Duitse hoofdstad... en vroeg asiel aan in Nederland. Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht voelden dat er kansen waren... voor een socialistische omwenteling. De sociaal-democratische partij echter voelde niets voor revolutie waarop Luxemburg en Liebknecht, die al eerder de veel radicalere Spartacusbond hadden opgericht, eind december 1918 de communistische partij Duitsland KPD stichtte. Dagelijks werd er nu in Berlijn strijd geleverd tussen teruggekeerde, gefrustreerde fronttroepen, (vrijkorpsen genaamd, en slecht bewapende arbeiders. Er vielen vele doden en gewonden. De haat tussen beide partijen nam toe. En Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht moesten onderduiken. Op de avond van de 15 januari 1919, even na 8 uur, stapten drie mannen een café aan de Mannheimer Straße in Berlijn binnen. Zij droegen veldgrijs en witte armbanden met daarop Burgavir Wilmersdorf. De mannen informeerden bij de waard naar de bewoners van de naburige woning die ze even later wederrechtelijk binnendrongen. Later berichtte de burgerwachten. één heer die zich in de Kamer bevond en zich bij hun binnenkomst wilde verwijderen... hadden ze aangehouden en op papieren doorzocht. Ze vonden legitimatiepapieren op naam van Liepknecht. Bij het doorzoeken van de woning spoorden de burgers in uniform Rosa Luxemburg op. Meer of minder radeloos wat ze met de gijzelaars moesten doen... telefoneerde de leider van de burgerwachten met de Rijkskanselarij in de Wilhelmstrasse maar hij werd niet met de regering doorverbonden... en kwam niet verder dan de plaatsvervangende persvoorlichter Robert Breuer. Hij beloofde de betreffende autoriteiten te zullen informeren... en binnen vijf minuten terug te bellen. Maar dat telefoontje zou niet plaatsvinden. Waarom hij niet terugbelde, kon hij later niet vertellen. De burgers in uniform voelden zich, nadat ze een half uur hadden gewacht... niet serieus genomen en herinnerden zich de instantie... aan wie zij verantwoording schuldig waren... Die was juist verhuisd van een villa in Dalem... naar een chique hotel in het centrum van Berlijn... met de paradijselijke naam Eden. De instantie heette de Garde Cavalerie Schützen Division. Hun feitelijke bevelhebber was kapitein Waldemar Paapst. Hij kon, nadat hij de hoorn van de telefoon had neergelegd... nauwelijks geloven dat Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht gevangen waren genomen. De grondleggers van de Drakenstaat waren in zijn macht. Waldemar Paapst, zoon van een museumdirecteur, werd in 1880 in Berlijn geboren. Evenals de latere Rijkskanselier Frans van Papen... bezocht hij de Pruisische kadettenopleiding en studeerde in 1899 af als officier. Gedurende de Eerste Wereldoorlog was hij aan het front in België nam later deel aan de slag om Verdun... en maakte sinds midden 1916 deel uit van de generale staf. Waldemar Paapst had nu de kans van zijn leven. Eindelijk kon hij wraak nemen voor de verloren oorlog. Wraak voor het feit dat een Poolse van Joodse afkomst de massa's had opgeruid... en zelfs een officier van zijn staf zo in verwarring had gebracht... dat hij Paapst had gevraagd haar voor zijn mannen te laten spreken... Paapst dacht even na. Hoe kon hij beide zonder al te veel opzien laten liquideren? Een standrechtelijke executie zou ook de arbeidersmassa's tot grote opwinding brengen... en daardoor opnieuw tot opstand aanzetten. Alles moest gecamoufleerd worden, bedacht hij. En voor een dergelijk plan had Paapst absoluut betrouwbare mannen nodig. Zijn ordonnansofficier Horst van Pflug Hartung, wist wie daarvoor in aanmerking kwam. De groep van zijn broer, tweede luitenant Heinz. Onder zijn bevel stonden jonge marineofficieren, die één waren in hun haat tegen de revolutie. Gescheiden werden Luxemburg en Liebknecht Hotel Eden binnengebracht. Als een lopend vuurtje verspreidde zich het bericht van de gevangenschap van de socialistische leiders... Een collectieve staat van opwinding had zich meester gemaakt van het hotel. Dood liep knecht was de leuze die reeds in december 1918 op talrijke plakaten stond, ook in de Voorwaarts, het orgaan van de SPD. We staan op de olaf palme Platz, die heet er seit 20 jaar. So. Um, historisch zegt men hier, dat is het was. Met de, de historica Claudia van Julieu sta ik op het olaf palme voor de olifantenpoort van de dierentuin. Ze wijst me op een groot bankgebouw, daar waar 100 jaar geleden Hotel Ede stond. Het hotel dat destijds was gevorderd door kapitein van Paapst met zijn officieren... Toen Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht werden binnengevoerd en dat ze door de burgerwacht waren gearresteerd in de Mannheimerstraat in Lummersdorf, werden ze met hoon overladen voor ze werden ondervraagd. Veel had dat niet om het lijf, zegt Claudia, al was duidelijk dat beide uit de weg moesten worden geruimd. Je moet niet vergeten dat er een enorme hetze werd gevoerd tegen alle revolutionairen. Luxemburg en Liebknecht waren niet de enige slachtoffers, maar op hun hoofd was een premie gezet. Bij Rosa speelde nog een rol dat ze een vrouw was. Een Jodin, een socialiste, een buitenlandse die uit Polen kwam. En dat ze een heupziekte had waardoor ze mank liep. Dus als invalide werd gezien. Dat had ze allemaal tegen. Ze voldeed aan alle criteria om haar tot een onmens te maken. De vrijkorpsen waren opgericht door de Raad der Volksbeauftragten... Een bemand met van het front teruggekeerde soldaten... die het ontwende burgerbestaan zwaar viel. De verloren oorlog en de vernederende vrede van Versailles... het uitroepen van de republiek en een massale werkloosheid... leidden ertoe dat de monarchistische vrijkorpsen vijanden van de republiek waren. De nieuwe regering onder president Friedrich Ebert, SPD had deze groepen begin 1919 echter nodig in de strijd... tegen de extreem-linkse oppositie tijdens de novemberrevolutie. Omdat het gedemobiliseerde leger door het verdrag van Versailles... verboden was om in het binnenland op te treden... werd een vrijwillige inschrijving gehouden... om de benodigde strijdkrachten op te richten. Er traden uiteindelijk 400.000 man toe tot de vrijkorpsen. Om 21.45 uur had kapitein pvloek Hartong de speciale marineeenheid van het vijfde Oelanenregiment uit hun kwartier laten halen. Het waren behalve zijn jongere broer vier jonge marineofficieren. Bereid om iedere opdracht uit te voeren gingen ze naar boven waar op de eerste etage kapitein Paapst wachtte om te overleggen. Ze besloten samen Luxemburg en Liepknecht uit de weg te ruimen. Voordat het zover was, telefoneerde Paapst nog met Noske... als sociaaldemocraat, lid van de Raad van Volksvertegenwoordigers... het hoogste regeringsorgaan. Als hoofd van leger en marine was hij verantwoordelijk... voor het neerslaan van de Spartakistenopstand. Hoewel Noske geen duidelijk bevel gaf tot executie... wist Paapst wat hem te doen stond. Kort na tien s avonds overtuigde Paapst zich... van de identiteit van Rosa Luxemburg. Ze las in Goethe's Faust... Ze werd bewaakt door haar latere moordenaar Herman W. Souchon. Eerst voerden de gecamoufleerde marineofficieren Liepknecht af. Om opzien te vermijden, bracht men hem naar de zijuitgang. Dat ergerde echter de jager Otto Wilhelm Ronge, die aan de draaideur van het hoofdportaal op wacht stond. Want Ronge was door een officier genaamd Petri omgekocht. Hij zou Liepknecht de schedel inslaan met zijn geweerkolf. Roenge die derhalve geweigerd had zich te laten aflossen... zag hoe zijn slachtoffer dreigde te verdwijnen. Liep rond het hermetisch afgesloten hotel... en kwam er juist weer aan toen Liepknecht... tussen de officieren Vloek Hartung en Stiege plaatsnam in de auto. Rungen gaf hem een slag met de geweerkolf. Zwaar getroffen zonk Liepknecht in zijn stoel... waarbij bloed op de broek van een officier droop. Maar niemand bekommerde zich erom en de auto reed weg. Na een korte rit waren de officieren in de donkere Tiergarten... met hun open auto, merk NSU, de weg kwijtgeraakt. Ploek Hartung nam Liebknecht bij de arm. Liet hem toen opzettelijk los om hem de gelegenheid te geven om te vluchten. Terwijl hij hem toen neerschoot. Liebknecht werd door meerdere schoten gedood. Om kwart over elf leverden de officieren het lijk van Liebknecht af... bij de reddingscentrale tegenover Hotel Eden... Vervolgens ging ze weer naar boven, naar Paapst en meldden de voltrekking van het vonnis. Nu liet Paapst ook Rosa Luxemburg wegbrengen. De vliegerluitenant buitendienst, Koert Vogel, verbindingsofficier van Paapst met de burgerwacht van Wilmersdorf, werd tot transportleider benoemd. der Vloegd Erschossen, op de vlucht neergeschoten, zou sindsdien een bekende uitdrukking worden. Een methode die onder Hitler en vele andere regimes navolging zou vinden. Om tien over half twaalf leidde men Rosa Luxemburg door het hoofdportaal. Daar stond nog steeds de jager Rongen, die de honderd mark aan steekpenningen ordentelijk wilde verdienen. Toen Rosa door het portaal naar buiten liep, sloeg hij twee keer op haar in. Al na de eerste slag stortte ze neer, verloor haar schoen en haar handtas. Toen ze op de grond lag, trof haar een tweede klap van Roemen, die haar onderkaak deed breken. De halfdode Rosa werd in de wagen gegooid. De open auto, merk Priamis reed in de richting van de Corneliusbrug. Ongeveer 40 meter vanaf de hoofdingang van Hotel Eden verwijderd... sprong luitenant Herman W. Sousson, zoals door paapst bevolen, op de wagen... nam zijn Mauserpistool, 7,65 mm, en richtte op het hoofd van Rosa Luxemburg. In de opwinding had hij echter vergeten het pistool te ontzekeren. Het wapen weigerde. Hij moest het nu schietklaarmaken. Sousson drukte weer af... Tientallen jaren lang werd transportleider-luitenant Koert Vogel verdacht van de daad. Maar vandaag de dag bestaat er geen twijfel meer over dat Souchon de moordenaar van Luxemburg was. Souchons schot leidde tot het barsten van de schedel en een binnendringen van de onderkaak. Het dode Rosa meteen. Het was kwart voor twaalf op 15 januari 1919. Men wierp een deken over de doden... Bij de Corneliusbrug liet Vogel naar links rijden... tussen de dierentuin en het landweerkanaal langs. Bij de Liechtensteinbrug stopte de auto. Luitenant Vogel inspecteerde de omgeving... en gaf opdracht aan twee secondanten het lijken in het water te gooien. Dat is de Corneliusbrug tussen Budapester en Stülerstraße. Die brug die over de Landweerkanaal voert. We staan bij het Landweerkanaal. Kijken op de Corneliusbrug tussen de Budapester en de Stülerstraße. Het is een plek waar Claudia vrijwel dagelijks komt als groepen rondleidt. We lopen door naar het gietijzeren monument ter ere van Rosa. Iemand heeft een krans rode rozen aan de afwastering bevestigd bestaan op het punt waar ze in het water is gegooid. Eind mei, vijf maanden later, in 1919, werd haar lijk... een kilometer verderop door een schipper ontdekt bij de sluis. Door Mathilde Jacob, secretaresse en vriendin van Luxemburg... werd ze geïdentificeerd. Aan het lijk herkende ze haar niet, wel aan de stof van haar mantel. Daarna is ze bijgezet op Friedrichsvelden. In een woonhuis aan de andere kant van het kanaal woonde Paul Levy, die voorzitter werd van de KPD nadat ze was vermoord, zegt Claudia. Hij is hier volgens haar gaan wonen omdat hij Rosa, met wie hij voor de oorlog een verhouding had, niet kon loslaten. In 1930 werd zijn stoffelijk overschot in zijn woning gevonden. De omstandigheden waaronder hij stierf zijn nooit geheel opgehelderd, volgens Claudia. Van officiële site bestond geen interesse om te onderzoeken. Hier op dit veld werden in januari 1919 de slachtoffers van de januari-gevechten bijgezet, vertelt de historicus Jürgen Hofman. Hier werd een massagraf aangelegd voor de 30 doodkisten in drie rijen. Waaronder de kist met Karl Liebknecht en de lege kist voor Rosa Luxemburg, die nog steeds niet gevonden was. Hoewel iedereen ervan overtuigd was dat ze om het leven was gekomen. Rosa Luxemburg is maanden later gevonden en in juni 1919 pas hierbij gezet in de lege kist. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de arbeiders de kist van Karl Liebknecht teruggevonden, maar die van Rosa Luxemburg konden ze niet meer vinden. Of deze gestolen is, is de vraag. Dat zouden de arbeiders hebben gezien. Het zou hen zijn opgevallen als de kist gestolen zou zijn. In zoverre is dat zeer onwaarschijnlijk, ook wenn dat naar wieder hergericht wordt, die hebben een blik daarvoor. Dus is dat zeer zeer onwaarschijnlijk. Wie hebben ze die berichten van Charité uh, beweerd? Ja, deze melding ben ik met sceptisch begegnet. Als ik vraag wat Hofman van het onderzoek van patoloog anatom Michael Tsokos vindt... zegt hij dat met nodig het sepsis te hebben aangehoord. Het is goed dat zulke vermoeden gecheckt wordt. Maar Tsokos is het niet gelukt zijn verdachtmaking te bevestigen. Alle onderzoek, ook het DNA-onderzoek, kent negatieve resultaten... Onze onderzoeksresultaten, gebaseerd op documenten en getuigenberichten... spraken tegen zijn vermoeden. Daarom hebben wij een boek uitgebracht met documenten... die betrekking hebben op de dood van Rosa Luxemburg. Ook het vermoeden dat de SA Rosa Luxemburg heeft opgegraven... kan niet worden bewezen. Het is een speculatie waarvan men kennis kan nemen. Maar men moet onderzoek doen. Anders moet men zijn handen thuis houden. Vraagt, lest zich daar, gibt's daar een prüfverfahren. of daar wat dran is, ja of nein. En wenn man dat niet nachprüfen kan, dan moet het spekulation blijven. Dan sollte man liever die hände daarvan lassen. Michael Tsokos heeft echter wel degelijk onderzoek gedaan: allerlei soorten onderzoek. Stikstof- en isotopeonderzoek, orgaanonderzoek, DNA-onderzoek. Maar geen van de gevonden DNA-sporen was te gebruiken. De torso van Rosa Luxemburg bood die mogelijkheid niet. Ook haar kleding of bijvoorbeeld haar herbarium niet. En het wangslijm DNA van Nicolaas Luxemburg kan dus niet vergeleken worden met het oorspronkelijke DNA, volgens Michael Tsokos. Natuurlijk, um, die Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat er op een later ogenblik ergens vergelijkingsmateriaal tevoorschijn komt waarmee we een DNA-vergelijking kunnen maken. Dat kan over tien of twintig jaar ook nog. Maar op dit moment hebben we geen mogelijkheden meer. We hebben alle onderzoekingen gedaan die we kunnen doen. De torso van Rosa Luxemburg werd onlangs begraven op een geheime plaats. Op een geheim kerkhof. Anoniem. Slechts enkele zijn van de exacte plaats op de hoogte. Het roemloze einde van een raadselachtige geschiedenis. Voorlopig tenminste. De affaire Luxemburg kent nog een Nederlands staartje. Nadat tijdens een proces voor een militaire rechtbank in 1919... Koert Vogel tot twee jaar gevangenisstraf was veroordeeld... werd hij door Canaris, de latere chef van de inlichtingendiensten in het Derde Rijk... uit de gevangenis gehaald en met een vals paspoort en visum naar Nederland gebracht. Kamervragen konden niet uitblijven. Eerst was het SDAP-kamerlid Troelstra die zich afvroeg hoe het mogelijk was dat na de Duitse keizer die door de Britten en de Fransen... als een oorlogsmisdadiger werd gezien... nu ook de moordenaar van Rozen Luxemburg asiel kreeg. Met een zekere regelmaat werden er opnieuw kamervragen gesteld. Maar Koert Vogel werd niet uitgeleverd. In het communistische dagblad de tribune... ging men fel tekeer tegen deze gastvrijheid. De gewenste vreemdeling mag geen haar worden gekrenkt. Voegen wij eraan toe dat deze man in verbinding staat met de Duitse fascisten... En er zich op beroemt dat hij als Hitler overwint naar Duitsland zal terugkeren. Het vermoeden bestaat dat hij voor Duitse fascisten in Nederland werkzaamheden verricht. Maar de Nederlandse regering heeft daar allemaal geen bezwaar tegen. En deze moordenaar mag zich kalm op nieuwe heldendaden voorbereiden. U luisterde naar het verdwenen lijk, de moord op Rosa Luxemburg... met stemmen van Astrid Nauta, Elma Zwart, Ton Klaassen en Aad van Nieuwkerk. Wilt u de twee lijken op cd ontvangen, maak dan 57 over op rekening nummer 444600... ten name van de VPRO in Hilversum, onder vermelding van het spoortrug Rosa Luxemburg. Ons mailadres is ovt@vbro.nl En u kunt onze uitzendingen terugvinden op de site Geschiedenis24. Marnix Koolhaas gaat nu verder vertellen wat er uh, op die site te vinden is. Hallo Marnix. Ja, goedemorgen Laura. Hallo. Uh, ja, wat hebben wij zoal te vinden? Uh, nou, bijvoorbeeld een exclusief interview met landsadvocaat uh, Johan van Olde olle In uh, onze reeks Het Laatste Nieuws uit de Gouden Eeuw. Uh, we hebben een uh, uitgebreid dossier over het 525-jarig bestaan van de koninklijke marine, maar het kan natuurlijk haast niet anders bij dit weer, de invallende vorst, de start van het internationale schaatsseizoen en deze week het jubileum van de Elfstedentocht van uh, 1963 die uh, legendarische met reinie Paping... dat we op uh, Holland Dok 24 uitgebreid aandacht besteden aan uh, de schaatsgeschiedenis van Nederland onder de titel uh, Holland Dock on Ice. Daarin uh, heel veel historische schaatsdocumentaires uh, uit het archief. Vanmiddag onder andere om uh, kwart over vijf een documentaire die Kees Jonkind in 2006 maakte over schaatser Sharny Davis. Je weet wel, de donkere Amerikaan die als uh, eerste de Nederlanders wist te verslaan en uh, wereldkampioen werd. Mm -hmm. Maar ook uh, hele oude documentaires zoals uh, Schaatsen op de ijsbaan van Tialf, want die nu naar het uh, EK zit te kijken op tv... Je moet maar eens gaan kijken hoe dat in 1917 op de natuurijs aanbaan van, aan, van uh, Tjalf eraan toe ging. Hoe daar jongens met uh, petten, dames met uh, voales en uh, hoge hoeden en ook uh, chique heren daar uh, op die ijsbaan gezamenlijk uh, rondreden. Uh, het uh, ijs, het uh, spreekwoord onderstrepend: op het ijs is uh, iedere gemeen die geen uh, meid heeft. Die kiest er een. Kortom, heel veel schaatsen. Ook films uit 1924 over uh, Art en Casey. Over uh, Schaukje en Joan bijvoorbeeld morgenochtend op uh, Holland Dog. Uh, ga eens even kijken. Ga genieten als u genoeg heeft van uh, de saaie rondjes. 10 kilometer vanmiddag op de televisie. Dat is allemaal op, uh, te zien via geschiedenis24.nl. Ja, goed. Bedankt, Marnix. Dit was OVT, een programma van Astrid Nauta, Paul van der Graag... Matthijs Deen, Hans Olink, Kim van Goetem... Michal Citroen, Jos Palm en Laura Stek. Straks, na het lange nieuws, de perstribune pers van Max... met Silly D'Artel en Ab Krook. Tot volgende week. En daarmee, geachte luisteraars... laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. 12 januari 2010. Haiti wordt getroffen door een zware aardbeving. De eerste images van Haiti are confirming de wereld's worst fears. Meer dan 100.000 mensen komen om.